Een hele goede middag, avond of ochtend of wanneer je ook kijkt of luistert naar deze aflevering van The Crosscheck, de podcast van Adako boekhouders die copiloten zijn van ondernemers die een succesvolle vlucht willen maken met hun onderneming. Vandaag midden in de vakantieperiode toch weer vanuit onze Adako studio komen we met heel wat leuke dingen om jullie te vertellen, belangrijke inzichten die je als ondernemer moet weten. Wanneer dat je met je cijfers bezig bent. En vandaag, Bart, hebben we het over een gevoelig onderwerp: de misverstanden. Rond de boekhouding. Uh, Bart, hoe lang doe jij dit nu al? Ik ben boekhouder sinds 1996. Dat is al bijna 30 jaar. Verlaard. Al heel lang. Ja. Ja, ja. In die tijd is in het landschap denk ik heel veel veranderd. Hè? Enorm veel. Ja, en de eerste jaren viel dat mee, maar het is vooral nu de laatste jaren dat er enorm veel verandert. De digitalisering die ze werk inzet. We krijgen altijd maar meer en meer taken door de overheid toebedeeld. Dus er zit eigenlijk heel wat verandering in bij ons. Ja. Zie je dat ook in de perceptie van de buitenwereld, hoe naar boekhouders gekeken wordt? Ja, absoluut. Mensen die gaan er nog altijd vanuit: de boekhouder is degene die gewoon mijn factuurtjes intokkelt en daar houdt het op. Ja. Dat is heel moeilijk om de ondernemer te overtuigen van wat wij eigenlijk allemaal bijkomend moeten doen. Ons werk begint waar dat de meeste mensen denken dat ons werk stopt. Een hele mooie wat je daar zegt, want daar bedoel je ook mee van dat de rol van de boekhouder meer dan administratief is. Daar komen we straks even op terug. Ja. Uh, want ik heb een aantal hele mooie misconcepties opgeschreven. We zijn bij ondernemers te raden gegaan en de vraag gesteld van wat denkt je nu van een boekhouder. Ik ben benieuwd. We hebben de kleppers eruit gehaald op absolute nummer één. Ik heb geen boekhouder nodig. Klopt dat? Wettelijk gezien klopt dat. Iedereen mag zijn boekhouding zelf doen. Een boekhouding is niet verplicht. Kan ik als ondernemer eigenlijk heel mijn ding zelf doen? Dat Tot kan. En met mijn aangifte. Ja, ja. Dat kan en dat mag. De vraag is alleen, heb je als ondernemer daar één tijd voor? Heb je daar goesting voor? En heb je de wetgeving onder de knie? En dat zijn de drie punten die moeten afgecheckt worden. Ik ken er eigenlijk heel erg weinig die zeggen van, laat mij maar doen, ik kan dat aan. Ja, want de boekhouder is meer dan enkel die, die, die, die administratieve functie die dat allemaal mm -hmm. bijhoudt. Daar komen we straks even op terug. Dat is ook altijd mijn uh, standaardzin uh, als we het hebben in een eerste gesprek over van wat doe je. Als je ons betaalt enkel om die factuurtjes in te tokkelen, is iedere euro die je hier laat ene te veel. Ja, ja. Want ons werk begint op het moment dat dat gedaan is. Oké. Okay. Want uh, een van de percepties die dan natuurlijk ook nog leeft, je had het er al net over van uh, de, het administratieve verhaal, dat, dat gaat ook in de perceptie van wat mensen denken van de boekhouder heel sterk terugkomen. Mm -hmm. Een van de mooie is van, uh, als, je, als je vroeger op stap ging en je kwam aan, aan de bar uh, een, een knap meisje tegen, je had meer succes met te zeggen van ik ben piloot in kleine brogel dan ik ben boekhouder. Uh, want de perceptie is, boekhouders zijn ouderwets. Dat was de perceptie. Dat was de, dat was de perceptie. Ja. Want de realiteit is anders. Hè? Ja. Uh, ik heb het net al gezegd van de digitalisering die zijn intrede doet. We moeten mee in het hele gebeuren. AI is ook niet uh, weg te denken in onze job. Het komt eraan. Het, het is er eigenlijk al. Het wordt alleen maar meer en meer. En we moeten mee in die moderne tijd. En vandaar dat onze job ook meer inhoudt dat enkel die administratie, die facturen verwerken. Het wordt meer een adviesfunctie. En ook het, uh, je zegt van de technologie verandert altijd, maar ook de wetgeving zit niet stil. Hè? Absoluut. Ja, en dan wil je, moet je als boekhouder dan proactief of reactief gaan, gaan werken? Uh, liefst proactief, maar meestal is dat nog altijd reactief. Denk maar aan onlangs dat uh, het nieuws kwam, van de plug-in hybrides worden terug aftrekbaar voor de ondernemer. Uiteindelijk krijgt de België op zijn vingers getikt van Europa, ze trekken een staart in en uh, wat komt uit de bus is enkel nog aftrekbaar voor eenmanszaken, niet voor vernootschappen. En dan moet je als boekhouder weten wat er speelt om, mm -hmm. om het juiste te ja, doen. Ja. En moet je dan al ook, ook eigenlijk vooruitkijken van wat zou er kunnen aankomen? Is het soms wat gissen? Het... het is gissen, ja. ja. Je zou dat moeten doen, maar je kunt niet weten welke richting dat alles uitgaat. Maar dit is toch een vak waarbij je zegt van iedere dag kijken naar de actualiteit, kijken naar de ontwikkelingen. Continu. Ja. Oké. Okay. Um, de volgende vond ik ook wel een hele mooie. Boekhouders zijn niet te vertrouwen. Waarmee ik bedoel... Ay, ja. de, de misconceptie, hè? Bedoel. Ja. Als dat de perceptie is, werk dan vooral niet met een boekhouder. Ja. Doe het dan zelf. Maar ik denk dat het, uh, de, de perceptie die daar ook leeft, is meer van... Dat dat komt uit een blindelingsvertrouwen, zo van, doe maar. Ja, ja. alles is gebaseerd op het vertrouwen. Ja. Van het moment dat het vertrouwen er niet is, is een samenwerking gewoon onmogelijk. Dat betekent niet, zoals je zegt, uh, je moet die boekhouder blindelings vertrouwen. Je moet hem vertrouwen in het werk dat hij doet. Maar je moet zelf ook weten welke richting gaat mijn onderneming gaat uit. Heb ik zelf inzichten in mijn cijfers? En wat betekenen die? Ja, want dat is hetgeen wat mensen onder blind vertrouwen verstaan, dat ze ook het, hetgeen dat met hun cijfers gebeurt eigenlijk niet begrijpen en zeggen van het zal wel. Ja. Mm -hmm. Jij als boekhouder zegt dan van ja, het zal wel is, is niet genoeg. Hè? Nee, nee, nee, ik leg het aan de ondernemer graag meerdere malen uit, maar ik heb dan ook graag dat je zegt, ik snap het echt niet, doe het nog eens opnieuw. Mm -hmm. Hm. Dus, dus het, het vertrouwen is van, doe je werk goed, maar hm. zorg ook dat ik de output van je werk, die moet ik toch zelf kunnen begrijpen. Die moet je begrijpen, ja. Goed. Um, de volgende is, is er ook eentje die soms naar buiten komt. Mijn boekhouder hoeft mijn zaak eigenlijk niet te snappen. Dat is een grote misvatting. De boekhouder moet de zaak helemaal snappen, anders kan hij u geen advies geven. Maar bart, ik geef jou mijn facturen, ik geef jou mijn kosten. Mm -hmm. Ja, maar... Van het moment dat ik je facturen heb, heb ik puur dat administratieve deel. Mm -hmm. Hoe kun je zaken optimaliseren? Dat ziet je pas als je bij in de zaak komt. Als je zegt over zaken, als je, als je bij u in de zaak komt, jij, jij ja. gaat de deur uit. Wij gaan de deur uit. Ja. Niet continu, maar uh, geregeld zitten wij bij de klant om te zien van hoe ziet die zaak eruit. Belangrijk om je klant te begrijpen? Ja, heel belangrijk voor ons. En uh, kijken we dan, wat haal jij uit zo'n bezoek bij een klant? Wat haal jij als boekhouder uit het feit, wanneer je snapt wat die man doet? Goh, soms heel kleine dingen. Het heeft niet onmiddellijk met de boekhouding te maken. Maar als de klant mij zegt van, goh, klanten van mij, die hebben opmerkingen over. En als je binnenkomt en het is er een rommeltje, dan kan ik dat soms wel begrijpen. Dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn hoe dat je dingen aanbrengt. Maar... Uh, dat is heel belangrijk om de zaak te optimaliseren. Het heeft dus niks met cijfers te maken, of niks met boekhouding op zich te maken. Maar wel, hoe kunt je je zaak gaan, uh, beter organiseren? Zodat je eigenlijk meer tijd over hebt voor, voor efficiëntie. Ja. Oké. Okay. Um, de boekhouder moet de fiscus buiten houden. Oh, dan kunnen je... jullie dat? Nee, dat kunnen wij niet. We kunnen wel zorgen dat die boekhouding in orde is. Dat de kans op een controle kleiner wordt, maar uh, uiteindelijk de fiscus buitenhouden kunnen wij niet. Misschien is dat, dat is een, een perceptie, die, die, of, of dat is iets wat niet zo goed gekend is, van wat zou een mogelijke uh, controle van je boekhouding kunnen triggeren? Oh, uh, Plotselinge stijging van de kosten, uh, daling van de omzet, dat soort van dingen dat kunnen triggers zijn om een controle te komen doen. Dat heeft daarom niet onmiddellijk te maken met uh, schoemelen in uw boekhouding. Dat kan effectief een uh, gegeven zijn van de tijd. Je zegt: gezegd, ja, ik heb nu ineens een, een heel pak meer kosten moeten maken. Laat die controle dan maar komen, dat is niet erg. Ja. Maar ze buiten houden, nee, dat kunnen wij niet. Maar jullie moeten wel op een bepaald moment voorkomen dat, dat ik dingen met mijn boekhouding ga doen die een controle zou kunnen triggeren. Uiteraard, wij moeten zorgen dat die aangiftes op tijd zijn, dat die correct gedaan worden. En als dat in orde is, dan is de kans op een controle al wel wat kleiner. Maar je kunt ze nooit uitsluiten. Nee. Ondanks als je een waterdichte boekhouding hebt, fluctuaties in je zaak, in je omzet, in je kosten... Ja. Dat kunnen de triggers zijn. Ja. ja. ja. Jullie weten ook niet wanneer zo'n controle naar een, een onderneming toe komt. Nee, nee. Dat proces is, de ondernemer wordt op de hoogte gesteld? Ja, klopt. De ondernemer wordt op de hoogte gesteld, ja, vroeger via aangetekende brieven. Dat begint wat te minderen, gaat meer via de e-box tegenwoordig. Maar het is de ondernemer die op de hoogte gesteld wordt. Oké. Okay. En als we geluk hebben, krijgen wij een kopie van de fiscus doorgestuurd. Goed. Um, dan, dan kom ik even terug naar het verhaal van de cijfers. Een van de dingen die heel veel mensen ook zoiets hebben van mijn boekhouder kijkt naar de cijfers van gisteren. Hè. Die kijkt naar wat ik hem aangeleverd heb van het mm -hmm. afgelopen kwartaal. De boekhouder staat eigenlijk altijd met zijn rug naar de toekomst. Niet altijd. De cijfers van gisteren zijn nodig om de cijfers van vandaag te begrijpen en om de cijfers van morgen te proberen voorspellen. Dus het, het verleden is belangrijk, maar enkel bij dat verleden blijven staan, dat was vroeger zo, maar, of misschien zo, dat is zeker nu niet meer het geval. De huidige cijfers en de toekomst is veel belangrijker dan het verleden. Hoe kan jij als boekhouder meedenken aan die toekomst van die onderneming of meesturen? Er zijn veel mogelijkheden waarin je daarin kunt gaan. Als een ondernemer zegt van, oh, ik verwacht toch wel een omzetstijging. Ah ja, en wanneer gaat die komen? Hoe gaat die komen? Moet je al vooraf betalingen doen? Als je zegt van, ik ga een omzetstijging halen, betekent dat ook dat je meer kosten gaat hebben? Of kun je dat doen met de kosten die je op dit moment hebt? Dus daar wordt heel wat in gestuurd toch. Dus jullie geven daar echt wel een financieel advies... Uiteraard. Naar, uh, wat de toekomst zou kunnen brengen. Ja, uh, ja en dan is het hem. Hè, uh, als ik mijn laatste factuur heb doorgestuurd, je zei het net al, hè, dan is het voor. Dan, als ik mijn laatste factuur heb doorgestuurd, kan mijn boekhouder met vakantie. Dan is het toch klaar? Niet alles is binnen, is het klaar? Nee. Dan uh, moet die misschien nog verwerkt worden. Maar als die verwerkt wordt, hebben we nog een B2-aangifte te doen. We moeten een klantenlisting indienen. We moeten nu uh, aangifte, personenbelasting, uh, voor, uh, voorbereiden. Er zit misschien een jaarrekening die moet neergelegd worden. Verslagen, algemene vergaderingen die moeten voorbereid worden. Dus daar komt heel wat bij kijken nog nadat de uh, factuur binnengekomen is. Een van de dingen die, die, die vaak, jullie zullen dat ook tegenkomen, zelf als ondernemer ben ik daar misschien ook wel een keer schuldig aan, zo de kwartaal aangifte, liefst zo, hè op het aller-allerlaatste, de laatste documenten inleveren. Hoe, nad, hoe vervelend is dat voor de boekhouder en hoe nadelig is dat voor de klant? Uh, eigenlijk is dat voor ons het meest vervelende dat we kunnen tegenkomen. Als we alle ondernemers moeten zeggen van stuur dan maar de laatste dag binnen, dan komt hier een hoop werk binnen waar we niet over uitkijken. Dan moeten we continu werken aan dat uh, klein gedeelte. Hebben we dan de tijd om alle fouten, onnauwkeurigheden eruit te halen? Nee. Dus als ondernemer riskeert je dat je dan te veel btw gaat betalen? Dat wel kan rechtgezet worden. Maar als je dat regelmatig aanlevert, kunnen wij regelmatig bijwerken en nu onmiddellijk op de hoogte stellen van facturen die ontbreken eventueel Ja, want alle kosten die je niet hebt kunnen verwerken, daar ga je de btw niet van kunnen terugtrekken en dat is dan voor het volgende kwartaal. Ja. Ja, ja, Dus tijdig, tijdig aanleveren, zodat dat zo eenvoudig mogelijk, zo stabiel mogelijk is, is belangrijk. Ja, voor ons werk en ook voor het inzicht van de ondernemer. Ja, ja. want anders hè, liggen er inderdaad nog een hoop papieren die niet verwerkt zijn en heb je geen idee van ja, hoe, hoe zit de zaak nu nee, eigenlijk? Ja, voilà, inderdaad. Uh, Helpt de digitalisering op dit moment op, op dat gebied? Ja. Denk maar terug aan onze aflevering over Peppel. Ja. Van het moment dat de Peppel helemaal in werking is, gaan die facturen onmiddellijk in uw box binnenkomen. Die zijn voor ons als boekhouder onmiddellijk geraadpleegbaar en kunnen ze ook onmiddellijk gaan verwerken. Ik, ik, ik fiets er een vraag tussen die we niet in de script hebben besproken, maar die ik wel hoor. Na Peppel heeft mijn boekhouder nog minder te doen. Nee. Uh, na Peppel gaat de boekhouder uh, de facturen onmiddellijk binnenkrijgen. Gaat die ook onmiddellijk kunnen verwerken in de boekhouding? En AI gaat daar helpen natuurlijk om een deeltje van die verwerking op zich te nemen. Uh -huh. Maar als dat binnen is, dan krijgen wij meer tijd om adviesrol gaan uit te werken. Dus daar zit eigenlijk Peppol gaat qua tempo, qua aanlevering wel helpen, maar de, de werklast achteraf het, het is werk voor jullie ook een, een goed. nog een heel. Dat altijd. Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. Uh, heel veel bedankt voor deze misconcepties al uh, recht te zetten. Ik heb er nog een hoop, maar daarvoor gaan we naar Conchetta en gaan we haar op de rooster leggen om te horen wat zij ervan denkt. Om het voor Bart niet te ongemakkelijk te maken en een Blijven te grillen met misconcepties rond uh, boekhouders. Hebben we ook Conchetta erbij. Dag Conchetta. Goedemiddag. Ik heb nog een hele lijst met dingen die in de hoofden van ondernemers leven, die soms ver van de realiteit verwijderd zijn, uh, om jou eens op, uh, op de grill te leggen. Want jij draait ook al een tijdje mee in, uh, in de boekhoudkundige wereld. Hè? Ja, klopt helemaal. Uh, sinds 2017. Ja. Ja, ja, ja, Je hebt ook al wat watertjes doorzwommen. En deze vraag zul je waarschijnlijk ook wel uh, gekregen hebben van... Hè, um, wow. mijn, ik heb een nieuwe hond gekocht. Mijn boekhouder gooit die wel in de boekhouding. Dus hè, mijn boekhouder fixt mijn privé-uitgaven wel. Kan dat? Uh, nee, niet echt. Um, privé-uitgaven zijn uitgaven die privé zijn. Uh, hoe graag dat ik dat ook zou willen als accountant. Maar... Het blijft een privé-uitgave. Moet je op een bepaald moment mensen tegenhouden die dat toch willen doen? Uh, ja, ik vind dat ook mijn taak als accountant, om mensen daarvoor te behoeden, te zorgen dat die privé-uitgaven dan effectief ook wel privé betaald worden. Uh, ze krijgen dat minstens één keer per jaar te horen van... Hey, luister, uw privé-uitgaven zijn afgelopen jaar zo hoog geweest. Uh, we gaan daar proberen iets aan te doen en we gaan dat proberen te fixen. Um, in de zin van, ja, dat gaat moeten afgebouwd worden en dat gaat moeten terugbetaald worden. Dan heb je de privé-uitgaven. Laten we ook zeggen dat we dan de um, creatieve inkomsten hebben hè, van... Ja, ik heb nog een doos met zwart geld... Mijn boekhouder die krijgt dat wel weggeduurd. En hoe zou ik dat Misschien. dan doen? Dat is een van de misconcepties, die, die, die, uh, die inderdaad nog wel spelen. Is van ja, hè, die inkomsten, die laten we het zeggen, op het randje van het legale of, aan, of gewoon zwart, knal aan de andere kant van het legale liggen. Um, het is niet jullie taak als boekhouder om dat te doen. En het is ook wat jij ook zegt, is dat wel, zo, is dat wel mogelijk? Erger nog, ja. als accountant zijn we. Verplicht van dat door te geven aan het aanmeldpunt. Dus nee, we kunnen dat niet wegwerken, we kunnen daar ook niks mee doen. Um, we gaan dat zelfs moeten melden uh, als deontologie van ons beroep. Van, van het moment dat het. Uh... Jullie zitten daar ook met een, met een melding rond ethisch gedrag en ethisch ondernemen. Hè? Ja. Klopt. Okay. Dus we hebben een centraal aanmeldpunt waar dat we die dingen dan, uh, onder andere zwart geld, uh, mensenhandel, wapenhandel, uh, um, ja, al is het maar gewoon een vermoeden waar dat we dat moeten melden. De digitalisering zorgt er ook voor dat die, laten we zeggen, donkerblauwe stroom van cash moeilijker en moeilijker wordt om, om nog te gebruiken. Hè? Ja, alles wordt tegenwoordig via overschrijving of via de bankkaart betaald uh, op om het even welke digitale manier heel veel cashgeld is er ook niet meer. En je met die stroom ga je natuurlijk uh, als je die stroom gebruikt, dan doe je ook niet aan aan, aan pensioenopbouw en al die dingen. Hè? Dat dat zit niet in jouw financiële financieel plaatje. Nee, helemaal niet. Um... We kunnen ons alleen maar baseren op de cijfers en op het bedragen die binnenkomen, op de omzet die binnenkomt. Um, als het zo is dat een ondernemer dat um, daarnaast wil gaan verdienen, is het nog erger. Stel dat hij morgen een, een voertuig moet gaan aankopen of een onroerend goed moet gaan aankopen, dan kan het wel eens zijn dat hij geen krediet krijgt omwille van dat hij niet voldoende inkomen heeft en niet voldoende liquiditeiten heeft. Ja, op papier. Ja, klopt. Ja. Goed. Uh, ja, mijn boekhouder is er dan ook voor mij als ik controle krijg? Ja, tuurlijk. We zijn er op het moment dat ze controle krijgen. Uh, we staan ze bij of we doen de controle in hun plaats. Uh, is het slim om pas te bellen als de fiscus op de stoep staat? Of uh, bel ik jullie als ik, uh, de, de, zoals Bart net zei, de, de mail in mijn e-box krijg? Ik denk dat het misschien wel best is als de mail in de e-box zit. Dan kunnen wij ons daar ook op voorbereiden. Goed. Um, het is hier supergezellig. We hebben een geweldige koffiemachine. Maar als ik hier één keer per, per kwartaal als ondernemer langskom, is het genoeg. Voor sommigen kan dat effectief wel zo zijn. Uh, voor anderen is het nodig dat ze meerdere keren komen. Ik heb bijvoorbeeld klanten die we maandelijks opvolgen, ook omdat die willen uh, maandelijks hun cijfers zien, uh, omdat ze willen weten van waar staan we nu staan, uh, hoe ver staan we nu, uh, wat is mijn winst of wat is mijn verlies. Uh, klanten die, die, ja, waar, waar dat het roder wordt, de cijfers. Uh, ja, daar is crisismanagement toch wel nodig en die moeten we, die moeten we dan ook wel uh, frequenter gaan opvolgen. Maar één keer per kwartaal, ja oké, okay, voor sommigen kan dat wel genoeg zijn, voor anderen zeker en vast niet. Er zijn ook een paar cruciale momenten waarbij ik eerder uh, proactief bij jullie langskom dan binnen de, het afgesproken kader. We, hebben het over de, we noemen het ondertussen al de cirkel van Conchetta. Um, eerste etalage... Dan de boekhouder, dan de bank en dan pas de kassa, klopt ja, dat? Ja, klopt. Eerst window shopping en dat mag, geen enkel probleem zolang dat je mijn handtekening nergens onderzet en zolang dat er niks gedaan wordt maar je moet gerust gaan kijken um, kom dan eens langs om te bekijken van oké, okay, wat is er mogelijk boekhoudkundig, kunnen we dat wel aan en lukt dat wel? Uh, passeer dan ook eens bij uw bankadviseur om te kijken van oké, okay, als ik een krediet moet hebben lukt dat dan, want dit is het bedrag wat ik nodig heb. En dan pas gaan we terug naar de winkel en dan gaan we effectief gaan shoppen. Ja, Dus geen verrassingsgraafmachines voor Conchetta. Hè? Nee, nee, nee. Goed. Um, mijn boekhouder, uh, ik heb er een zootje van gemaakt. Ofwel zitten mijn cijfers uh, helemaal scheefgetrokken, ofwel is mijn, uh, ziet, ziet mijn administratie eruit als een, als een papiercontainer. Hè? Mijn boekhouder kan dat wel allemaal rechttrekken. Dat denken de mensen soms ook. Ja, dat denken ze, maar dat is niet zo. We kunnen heel veel en we doen ook heel veel, maar dat recht trekken dat is en blijft verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Um, we gaan dat eventueel wel samen doen, daar ben ik ook bereid van dat te doen, maar eens dat, dat een zootje is, de ervaring leert mij ja, dat dat. Meestal de schuld ook van de ondernemer is. Ze horen het niet graag. Um, maar dat is dikwijls wel de boekhouder, is wel de boeman en die wordt altijd met de vinger gewezen. Maar kijk eens in, in borst. En... Sorry. Ja, heel belangrijk. Uh, we hebben het uh, over die schoendoos met uh, allerhande btw-bonnetjes en kastiketten die ik nog eens uh, bij mijn boekhouder moet binnenbrengen. Uh, we gaan over die kosten. Sommige mensen zeggen ook van ja, ik had het was geen goede boekhouder, ik mocht geen kosten maken. Um, goh, dat, dat is een moeilijke om aan te antwoorden, want kosten maken om te maken, daar zijn we ook niet voor in de zin van, als dat is om minder belastingen te betalen, die uitgaven moeten alleszins ook betaald worden dus het geld zijt je dan ook kwijt um, dat vind ik nooit een goede. Um, als dat is dat ze wachten, en dat heb ik in sommige dossiers, dat ze wachten met een investering te doen, omdat ze eerst een zicht willen krijgen op hun cijfers en eerst willen zien wat ze aan winst hebben en wat ze aan reserves opgebouwd hebben, dan vind ik het helemaal oké okay dat ze die uitgaven dan ook doen. Maar als een investering die dan ook noodzakelijk is, die hun werk vergemakkelijkt of sneller maakt of efficiënter maakt, vind ik het ook helemaal oké. Okay. Um, maar kosten maken om te maken, om dan geen belastingen te betalen, ja, idioot. Ja, want... Dat was mijn volgende vraag, van ja, maar ja, winst is slecht, want als ik winst maak, moet ik veel belastingen betalen. Klopt, maar als ik winst maak, dan blijft het grootste gedeelte van het geld ook bij de ondernemer zelf. Uh, en dat vergeten ze wel eens. Ja. Ze betalen in het slechtste geval 25% belastingen, in het beste geval 20% belastingen, over de overige deel Blijft wel bij de ondernemer zelf. Ja, want die 25% gaat naar de overheid, maar die 75% is wel voor is jou. Is voor hun, ja. En, en je die, die ontzeggen door bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een, een roze helikopter te kopen voor, voor, voor je onderneming. Is... Of een roze bril voor de onderneming. Als het ook. nodig is, is het nodig. Maar <laughs> ik was getriggerd door de mooie kleur. Um... We hebben het heel veel gehad over het strategische luik van, van boekhoudkunde. We hebben het heel veel gehad over het administratieve luik van boekhoudkunde. Toch nog krijgen we altijd de, de, de, de misconceptie van boekhouding is echt een administratief verhaal. Is dat nog zo? Um, ik heb het niet geweten. Bart werkt al veel langer in de sector dan ik. En die zal de puur administratieve um taken wel veel meer gehad hebben, want in, in het begin zal dat wel effectief 90% van de tijd geweest zijn. Ik kan zeggen, vandaag de dag bestaat mijn taak 70% uit advies, 30% uit administratie. Er moet boekhouding zijn, want we kunnen geen advies geven zonder dat er cijfers op tafel liggen. En dat is het administratieve luik. Maar het gaat veel verder dan dat. Want eens ik die cijfers heb, kan ik ze beginnen te analyseren en kan ik gericht advies beginnen te geven. Kan de ondernemer ook komen met zijn vragen en kan ik ook gerichter antwoorden op die vragen. Um, dus... Puur administratief, nee, dat is ook niet meer van deze tijd. Goed, uh, om af te sluiten, hoe kijk jij naar de toekomst? Waar zit de meerwaarde van jou als boekhouder voor de ondernemingen van vandaag en morgen? Meerwaarde zit hem in... Ja wij staan voor de copiloot natuurlijk. Hè. Naast de ondernemer staan en hem begeleiden en hem adviseren. Um, daar ligt de toekomst ook. Die, dat puur cijfermatig, zoals dat ik net zei, van, dat hebben we nodig, want we hebben een basis nodig waaruit dat we moeten vertrekken. Maar de ondernemer heeft vandaag veel meer nood aan het advies, want fiscaliteit verandert elke dag, sociale wetgeving verandert elke dag. Um, en heel veel mensen zijn gewoon niet mee en hebben dat ook nodig, dat we naast hun staan, dat we adviseren, dat we begeleiden. Ik, allee, er zijn nu op dit ogenblik heel veel projecten. Um, mensen beginnen ook terug geld uit te geven. Um, en dan is het nodig dat wij daar staan, niet om dat administratieve luik voor ons rekening te, geven, te nemen, maar eerder om het advies te geven, om de begeleiding te geven, om mee te gaan naar de bank, om daar de besprekingen te gaan doen. Dus... Daar zit meer meerwaarde van ons als accountants. Een financiële copiloot voor, voor het succes van jouw onderneming. Voor de succesvolle vlucht van jouw onderneming. Het komt ook heel erg terug in de missie van Adako, Conchetta, alweer bedankt dat je uh, op mijn vervelende vragen hebt geantwoord. En ik hoop dat jullie als kijker en luisteraar ook een beetje een inzicht hebben gekregen van wat is die meerwaarde van een boekhouder vandaag en welke spoken, hebben leven er nog in ons hoofd uh, rondom de perceptie van boekhouders van gisteren. Een hele leuke om deze vakantie over na te denken, uh, net als je zelf insmeren met factor 17 voordat je gaat bakken op het strand in Mallorca, is nadenken over een boekhouder die je goed kan beschermen en bruin doet bakken in het licht van de toekomst. Misschien wel een hele goede inzet. Uh, wij zien elkaar alvast volgende keer terug in, deze, in een nieuwe aflevering van de CrossCheck. Tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer.